Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Milieuorganisaties willen dat er snel een einde komt aan de doorvoer van steenkool in Nederlandse havens. Rotterdam en Amsterdam zijn de grootste doorvoerhavens van steenkool in heel Europa. En de hoeveelheden nemen nog steeds toe. Dat staat voor ons Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu haaks op de Nederlandse klimaatambities. Daarom houden ze vandaag protestacties vooruitlopend op een internationale klimaatop die maandag in Duitsland begint. Het nieuwe kabinet gaat toch niet bezuinigen op de wijkverpleging. Premier Rutte heeft dat beloofd nadat de Tweede Kamer een motie daarover had aangenomen. Het gebeurde in het debat over de regeringsverklaring. De oppositie diende bij elkaar zo'n 50 moties in om het regeerakkoord aan te passen. Een motie om de dividendbelasting te behouden haalde het niet. Het gat in de ozonlaag wordt steeds kleiner, zegt de NASA. Uit satellietbeelden blijkt dat het gat is gekrompen... tot de kleinste omvang sinds 1988, namelijk 19,6 miljoen vierkante kilometer. Dat is nog altijd anderhalf keer de oppervlakte van de Antarctica. De ozonlaag biedt bescherming tegen schadelijke schaling van de zon. Het herstel komt onder meer doordat veel schadelijke stoffen... zoals CFK's in koelkasten tegenwoordig verboden zijn. In Marokko is een woordvluchtige Belgische terreurverdachte opgepakt. Hij hoort bij een terreurcel die afgelopen zomer in Brussel werd opgerold, met de VRT. Bij een inval in een garagebox vond de politie begin juli onder meer wapens, kogelwerende vesten, politieuniformen en een blauw zwaailicht. Twee broers met de Belgische nationaliteit werden daarbij al opgepakt. De derde man wist te ontsnappen. Sindsdien werd massaal naar de man gezocht. Hij bleek in Marokko te zijn en zit daar nu vast. In de Europa League heeft Vitesse thuis in de Gelre Doom, verloren van de Belgische club Zulte Waregem. Het werd 0-2. Arnhemers Arnhemmers zijn daardoor vrijwel kansloos om ook na de winterstop nog mee te doen in de Europa League. De ploeg van trainer Henk Vrezer staat nu op de laatste plaats in de pool. Het weer plaatselijk nog mistig en koud met mineraal maar rond 3 graden. Verder op veel plekken grijs, maar later ook wat zon en het wordt een graad of 13. Dit is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.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 time for the waiting game for the days twindled down to a precious fiend September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 Franse zangeres, dan af en toe een beetje jazzy.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 die bel, technisch probleem opgelost.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 What's it all about, Alfie, is it just for the moment we live, what's it all about when you saw.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 Let the obstacles in your way Take you down it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 Michel, Bani Bila en Meed Elker.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 Time he goes away. Any time he goes away. Any time he goes away. Any time he goes away. Zangeres heet Petra Magioni En op de bas hoorde je Ferruccio Spinetti. Samen met ze Musica Nuda. En ja, CDje heet Little Wonder. Tijd voor wat oude jazz uit 1967. Shelley Mann. Theme for Sam. Van de cd Jazz Gun. Dat is eigenlijk filmmuziek van Harry Mancini. Deze cd is opnieuw uitgebracht. Dus volgens mij 2012. Het nummertje theme for Sam.